...met het NOS Journaal. President Trump heeft tegen journalisten gezegd dat een deal met Iran dichtbij is. Hij zei dat Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars het op een aantal belangrijke punten eens zijn geworden. Volgens Trump is onder meer afgesproken dat Iran geen uranium meer zal verrijken... ...en dat een voorraad hoog verrijkt uranium zal worden afgestaan. Vanuit Iran is er nog geen enkel teken dat het land daarmee akkoord gaat. Teheran ontkent zelfs dat er onderhandelingen zijn geweest. Trump houdt vol van wel, maar hij zegt dat hij niet kan garanderen dat beide landen het eens worden. In Colombia is een militaire vliegtuig neergestort, meldt het ministerie van Defensie. De C-130 Hercules vervoerde ongeveer 100 mensen. Over doden of gewonden is nog niets bekend. Het toestel stortte neer in het zuiden, een landelijk gebied dicht bij de grens met Peru. Volgens Colombiaanse media zijn de passagiers aan boord militairen. De defensieminister heeft het over een tragisch ongeval bij het opstijgen. Er zijn militaire eenheden naar de rampplek gestuurd en hulpverleningsorganisaties zijn ingeschakeld. De eigenaar van het erotische videoplatform Onlyfans, Leonid Radwinski, is overleden. Dat meldt zijn bedrijf dat spreekt van een lange strijd tegen kanker. Radwinski kocht in 2018 een meerderheidsbelang in het bedrijf... Een platform bood toen nog plek aan artiesten die tegen betaling exclusieve content met hun fans konden delen. Hij bouwde OnlyFans uit tot een populair platform voor pornografische producties. Radwinski werd geboren in de Oekraïnse stad Odessa. Al jong emigreerde hij met zijn familie naar Chicago in de Verenigde Staten. Leonid Radwinski was 43 jaar. Het weer vanavond in het binnenland Opklaringen op andere plaatsen raakt het bewolkt. Het koelt vannacht af met een graad of vijf. Morgen droog, maar iets minder zonnig dan vandaag en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar vooral op de N9 is het nog aansluiten... van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. De vertraging is daar nog een half uur... Verder sta je 10 minuten in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knooppunt Rottenpolderplein. Je hebt een kwartier oponthoud op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem... en op de N232 van Amstelveen naar Haarlem heb je ook een kwartier oponthoud. Dat is voor de aansluiting met de A205. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Grinning in the shadows of their retreat. Dark kingdom rising, giant overlords with the masses at their feet. Blind the generations in your seat. We gotta fight. It.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 Sticks out in the meadows. Yes, it's got the lonely part Sticks out in the meadows. Yes, it's got the lonely part Never had a problem with the place because we always got along.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 Take a Ik was zo cynisch als de pest ik wilde niks hebben van hoop Dromen, dat is iets voor in je bed Doe maar lekker gewoon Nee, niet het type voor een bucketlist Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en zie er niet het dus nut van in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 Het album van Just komt eraan. En dit staat er ook op. Uh, hier werkt hij samen met DigiDex. Ja, de DigiDex. Uh, en het mooiste moet nog komen. Nou ja, dat, uh, dat verklaart dan hoop. En Lara, hoorde je daarvoor met Tijd voor de Aarde. Zij werkt samen, had ik ook al gezien op Instagram, met Eline Heemskerk.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 van Hélène. Samen met Ben Forte Laat ons hier maar alleen. Gordijnen dicht Ik zie alleen nog jou ga nergens meer heen nu, zolang jij naast me ligt. Samen, alleen. En ik weet... Maar het hoeft niet uitgelegd. We weten niet wat het is. We weten niet waar we staan. Cycle, do it again. You're never gonna end. Let me in, American Psycho.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 Uh, en Jasper kennen wij van, uh, nou ja, een van die bands waar ik met Bas in speelde. Mm. Uh, hebben we bij hem in de studio een aantal dingen opgenomen. Uh, dus ja, uit, uit het muzikantencircuit zeg maar. Ja, dan even die muziek, want ik ja. omschrijf het als indie, maar is dat ook indie?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 amitymess.com Jullie uh, is de ja. website uh, Instagram uh, Amitymess Heet ook de Instagram pagina Dat is heel duidelijk Dan zijn uh... de twee beste plekken Wat zeg je? Dat zijn de twee beste plekken Helemaal goed Ja, Dan gaan wij uh, even nog een track laten horen van uh, het album en dat is Use the Adrenaline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 The devil at their crossroads Are you willing to give And give your soul To achieve your goal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 En deze dame heeft dat ook nog gedaan. Christy. In the Singeldorf. In de rhythm Of the tides In the prelude To morning light A melody Echoes through time It's powerful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 Zeg dan gedaan Volgorde Of niet Zie je wel Of niet